Vanaf 20 juli mogen schepen waarvan de bemanning geen Engels of Nederlands spreekt niet langer de Westerschelde op. De talenkennis wordt gecontroleerd bij de sluizen en tijdens patrouilles van de politie. Het aantal zelfmoorden in de EU is de afgelopen jaren gestegen en dat komt bijna zeker door de financiële crisis. Dat schrijven onderzoekers in het Britse medisch tijdschrift The Lancet. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van 10 EU-landen van de jaren 2007 tot en met 2009. En daarin bleek dat in 9 van de 10 landen, waaronder Nederland, het aantal zelfmoorden met 5 tot 17 procent steeg. Vooral in Griekenland en Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. Bij zijn kasteeltje in Culemborg is gisteravond de antikeer Hendrik van der Steenhoven om het leven gekomen. Hij was bekend van zijn dandyachtige optreden in het KRO-programma Bij ons in de PC van Jort Kelder... Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Van der Steenhoven werd door voorbijgangers gevonden in de gracht op zijn landgoed. Hendrik van der Steenhoven is 52 jaar geworden. En dan het weer wisselvallig met buien, de meeste in het westen en noorden, maar ook zon. Het wordt ongeveer 21 graden in keinen, geleidelijk minder buien en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.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 Er staat file op de A4, A13 richting Rotterdam, bij knooppunt Ipenburg 2 kilometer. En de A9, Alkmaar richting Amstelveen, voor knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. Tot zover de verkeerde. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de halning van ZFM Jazz. Oh, oh, oh, oh, en elke noot was gearrangeerd. Het in stand houden van een big band is natuurlijk een uh, groot financieel avontuur. Maar pianist Gordon Goodwin slaagt daar tot nog toe wel, wonderwel goed in. Misschien wel door de opvallende arrangementen, zoals de vertolking van het net gedraaide Attack of de Killer Tomatoes. Maar dat heeft niets te maken met de ehec bacterie daar duiken even de romantische dia's in. Met het ooit befaamde duo trompetist Art Farmer en tenorsaxonist Benny Golson. Like someone in love. En mag gedanst worden. In the clear blue sky How I worry about you Just can't live my life without you Baby, come here Don't have no fear Oh, is there why? wonder I why? wonder why I really feeling in the mood for love Ooh. So tell me why I stopped to think About the weather, my sweet Afraid I'm not afraid cause if there's a cloud up above oh, oh, us, come on, on and let it rain. I know these hearts together will endure a hurricane. Come on, let me love you and give a relief from that awful misery. What is all this talk about loving you? Before, Ooh. can't you understand me now, baby? Please oh. pull yourself oh. together, baby. Oh. Very oh, yeah, My heart's on fire. Come on and take me. I'll be what you make me, my darling, my sweet. Ooh, pretty baby. You make me feel so good. van Nederlandse bodem Moody's Mood for Love gezongen door het koor Focalissius dat geïnspireerd wordt door jazzgroepen als New York Voices Take Six en Manhattan Transfer Moody's Mood for Love is een song uit 1949 van saxofonist James Moody maar gebaseerd op de song I'm in the Mood for Love uit 1935 Ik pak er nog maar even een big band bij de band van pianist Stan Kenton, bekend om zijn geluidsexplosies en het dramatische pianospel van de leider zelf. Drie jaar voor zijn dood trad Kenton met zijn band op in Keulen. En van dat optreden het nummer Sand in the Clowns. Is dit nog eens de onvergelijke jazzzangeres Sarah Fon met een nummer dat merkwaardig genoeg ook op haar repertoire stond I Feel Pretty uit the West Side Story eigenlijk kan ik zelf ook nooit genoeg krijgen van deze zangeres die een bereik van bijna 4 octaven had en daar lekker nog eentje Sarah Fon met Words Can't Describe De eerste soepele swing van tenoorspeler Zoet Sims anno 1977. Sims speelde in enkele grote bands en maakte vooral naam als een van de Four Brothers in de band van Woody Herman. In de jaren 50 en 60 had hij samen met altist Al Cohn enorm veel succes met hun quintet. En hij was in zijn jaren een van de beste swingers. Hier speelde hij met een eigen combo, Only a Rose. Terug naar het Jazz uit Nederland. Naar de in Cameroen geboren, nog in Maastricht opgegroeide Nitsham Rosie. Die in 2008 debuteerde en inmiddels meerdere albums heeft volgezongen. Hier is zij met Again and Again. Chains of the lives that we are living in Makes us ask questions without even listening Seasons come and go, seconds come ...zit weer eens de invloedrijke Japanse, sopraan en alt saxofonist Sadao Watanabe. Hij heeft inmiddels meer dan 50 albums volgeblazen. En hier hoorden wij hem in Como Vai. Terug naar Nederland, met een opname van Diederik Rijpstra. Hij wordt eh, genoemd ja, een van de meest talentvolle en hoopvolle trompetisten van ons land momenteel. Hij stuurde in 2009 af aan het conservatorium van Amsterdam en woont momenteel in New York waar hij lessen volgt aan de New School for Jazz and Contemporary Music. is Diederik Rijfstra bevindt zich in de jaren des onderscheids, maar heeft al een eigen geluid, zowel in zijn spel als in zijn composities. We gaan luisteren naar zijn eigen werk, Rampum, van zijn vorig jaar verschenen gelijknamige album. Trailers dying butterflies That's how she cried. I'm Cecily Norby Zij was uh, van oorsprong afkomstig uit de rockwereld En heeft tegenwoordig een bijzonder repertoire Op muziek van Claude Debussy Zong zij haar eigen tekst The Tears of Billy Blue Afkomstig van haar vorig jaar Verscheen album Arabesk. Ja, en dit is het eind van deze Sierf van Yes Volgende zondag ben ik er weer Dan zet ik alles op haren en snaren En voor vandaag neem ik afscheid Met cornetspeler Ned Adderley